Mysteriën van de Piste Sofia, beschouwing 2: De dialoog voeren. Als mensen zich verzamelen op basis van hun innerlijke voornemen om de mysteriën te leren kennen, dan verschijnt er een kracht om erbij te helpen. Dat is het mythische beeld dat wordt geschetst als Jezus zich met zijn discipelen bevindt op de olijfberg. De kracht van Jezus heeft zich al eerder verbonden met het levensveld van de aarde. Maar in de discipelen vindt deze kracht mensen die niet alleen zeggen, maar ook doen. Want de daad maakt al die krachten van de verlosser actief, in het levensveld van ruimte en tijd. Wij als discipelen gaan ons in deze werkzaamheid verdiepen. Er is dus in het begin van het evangelie van de Piste Sophia sprake van een gezamenlijk veld van bewustzijn, van de discipelen en de verlosser Jezus, die daarmee in dialoog treedt. In deze vorm is het gehele boek geschreven en daarbij zijn twee aspecten te onderscheiden. Hoe de dialoog tot stand komt en zich ontwikkelt en wat de inhoud is van de dialoog. De inhoud van de dialoog komt in de verdere beschouwingen uitvoerig aan de orde. Daar komen de vele mythische voorstellingen voorbij die ons helpen onze eigen plaats in de schepping te leren doorzien. Nu willen we de dialoog zelf onder de loep nemen. Het begint dus op de Olijfberg. Vanaf deze plaats is de Heilige Stad Jeruzalem te zien. Het is de staat van bewustzijn van de gemeenschap van de discipelen die zich voorbereiden op het bewust binnentreden van de Heilige Stad, de Schatkamer van het Licht. De dialoog vangt aan als de verlosser Jezus de discipelen vertelt wat Hij heeft moeten doen om tot het veld van de discipelen door te dringen. Hij is gekomen van buiten het aardse levensveld, de tweede ruimte van het eerste mysterie, waar de schatkamer van het licht zich bevindt. We kunnen onszelf afvragen als de verlosser in ons werkzaam wil worden en af wil dalen tot ons hart. Wat gaat deze dan tegenkomen in ons gedachteleven, ons leven, onze overtuigingen, wilswerkingen en angst? Hoe kan de verlosser dit allemaal omzeilen en als het ware ondanks dit alles de lichtvonk in het hart wekken en stuwen tot de wetengeboorte van de lichtmens? Het boek beschrijft hoe Jezus in de gedaante van de engel Gabriel weet af te dalen in het veld van de discipelen. Dat is dus in het veld van de groep en in elk van de leden afzonderlijk. Zo werkt dat bij mythische voorstellingen. Als Jezus dan te midden van de discipelen de eerste woorden heeft gesproken en de discipelen hun bevoorrechte positie begrijpen, stijgt Jezus op, omringd door een drievoudig licht. Hij komt terug met zijn lichtkleden uit de schatkamer van het licht. Deze lichtkleden bevatten alle mysterieën, dat wil zeggen alle verborgenheden die voor de discipelen ontsluien dienen te worden om ingewijd te kunnen worden in de schatkamer van het licht. En zo komt de dialoog in het boek hoofdstuk voor hoofdstuk tot verdieping. Het is Jezus die spreekt tot de discipelen afzonderlijk en tot de groep. Het zijn de discipelen die vragen hebben of de woorden van de Verlosser verklaren. Als we deze dialoog in onszelf willen voeren, dan is er allereerst bewustzijn nodig dat de Verlosser Jezus in ons geboren is. Dat staat mooi beschreven in het achtste hoofdstuk, de geboorte van de discipelen. En zo wordt het een innerlijke dialoog, waarbij ons bewustzijn zich ontwikkelt en verdiept. En daarom is er een Petrus-aspect in ons, dat te vroeg mentaal wil omvatten wat de verlosser ons brengt. Petrus ergert zich daarom aan het aspect van Maria Magdalena, het intuïtieve hart dat vragen stelt aan de verlosser en de woorden van de verlosser kan verklaren. Zo kunnen we de rol van de discipelen beter begrijpen in de dialoog, door ze als aspecten van onszelf te zien. Als dan de dialoog tot ontwikkeling komt, dan verandert de naam van Jezus in het eerste mysterie, meer precies het eerste mysterie dat van binnen naar buiten kijkt. Op een zeker moment in de dialoog verbindt dit eerste mysterie zich met het eerste mysterie dat van buiten naar binnen kijkt. Het eerste mysterie dat van buiten naar binnen kijkt is de Christus die zich buiten het pleroma openbaart en zich verbindt met de verlosser. Wij zouden dit moment aanduiden als het moment dat Jezus de Christus wordt. Vanaf dat moment kan het licht en de kracht van het pleroma zich weer openbaren in de discipelen en dus in onze innerlijke tempel. Om te begrijpen wat de betekenis is van Jezus die verandert in het eerste mysterie, maken we een uitstapje naar het scheppingsverhaal dat zeer bekend was aan het begin van onze jaartelling. Het is in verschillende versies te lezen in de Nag Hammadi teksten. Het vertelt ons hoe de wereld van de eenheid tot ontwikkeling komt in het pleroma. Pleroma is de scheppingssubstantie van de lichtwereld. Er zijn geen schaduwen en alles komt tot ontwikkeling in verbondenheid met de Schepper, de onuitsprekelijke genaamd. Die onuitsprekelijke brengt de Zoon voort, die Hij omkleedt met de Christusgoedheid, en daarom de Christus wordt genoemd. Christus schept vervolgens het Al uit het Pleroma, en brengt zo twaalf lichteonen voort. Iedere lichteon geeft mogelijkheden aan de lichtmensheid om in het Pleroma te kunnen leven. Terugkeer tot het leven in het pleroma, in het licht van de Christus. Dat is het hoge doel dat is beschreven in het evangelie van de Piste Sophia De oorzaak van het feit dat wij niet meer deel uitmaken van het leven in het pleroma wordt mythisch verklaard doordat één van de twaalf lichteonen, de Piste Sophia zich een leven gaat voorstellen buiten het pleroma. Een leven dat niet gericht is op de verbondenheid met de Schepper, maar die eenheid verstrooit in een veelheid aan verschijnselen. En zo komen de werelden buiten het pleroma tot ontwikkeling en een mensheid die zich steeds meer op zijn eigen individuele leven richt. Het belang van het eigen individu komt dan op de eerste plaats. Het gevolg is een eigen individuele wereld, vol met zinnenprikkelende afleiding en een vluchtige vervulling, van steeds opnieuw gewekte verlangens. In verhouding tot het leven in het Pleroma is dit chaos en duisternis. De Piste Sophia, de godmoeder, draagt dienten gevolgen haar schepping buiten het Pleroma in haar schoot. Zij heeft aldus een dertiende eon geschapen, buiten de twaalf van het Pleroma. En wij maken daar deel van uit, al dan niet bewust... En daarom is zij in ons en om ons en wil zich opnieuw verbinden met het pleroma, met de eenheid. Om alle leven in de 13e eeuw terug te kunnen voeren tot het leven in het licht, het pleroma, zendt de Christus zijn licht buiten het pleroma als het eerste mysterie dat van buiten naar binnen ziet. De kracht van de Christus dringt zo door... Tot in onze wereld. De verlosser Jezus heeft zich verbonden met de mensheid op een niveau dat mensen zich bewust kunnen worden van de eigen mogelijkheden zich te laten verheffen tot de schatkamer van het licht. En daarom verandert Jezus gedurende de dialoog in het eerste mysterie dat van binnen naar buiten ziet. Allen die de verlosser volgen worden meegenomen in deze innerlijke verandering en verheffing van het bewustzijn. En het proces van verandering gaat verder als het eerste mysterie verandert in de onuitsprekelijke. In de Bijbel kennen we dit mythische concept als Jezus die zegt, de Vader en ik zijn één. Door de Zoon komen we tot de Vader, de Schepper. We zijn dan aanbeland in het derde deel of het derde boek van de Verlosser. Dan volgt het vierde boek wat een heel andere setting heeft. Het zijn andere discipelen en Jezus wordt hier abaramento genoemd. Op magische wijze wordt de Vader aangeroepen en voor het oog van de discipelen opent zich het collectief onbewuste van de mensheid. Hier openbaart zich een scheiding tussen alles wat ons vasthoudt aan de wereld van ruimte en tijd en alles wat de eeuwigheid toebehoort. De dialoog richt zich zo op de oorzaken van het lijden op aarde. Jezus is afgedaald tot de onderwereld. Zo wordt het vaak in mythische zin aangeduid. Zo voert de dialoog ons in het boek tot verdieping van het eigen bewustzijn, waardoor we deel krijgen aan de bevrijding. Daarna voert de dialoog ons tot het aftalen, tot de oorzaak van het lijden van de mensheid. En zo kunnen we werkelijk dienstbaar zijn. Citaat uit het Evangelie van de Sophia, hoofdstuk 60, De lichtkracht van het eerste mysterie. En Jezus vervolgde zijn verhandeling en sprak tot zijn discipelen. Het geschieden toen de Sophia het dertiende berouw had uitgesproken, dat het gebod van alle beproevingen in dat uur vervuld was, overeenkomstig de wil van het eerste mysterie dat vanaf het begin is, en de tijd was aangebroken om haar uit de chaos te verlossen en haar uit alle duisternissen te leiden, want haar berouw was door het eerste mysterie aangenomen. En dit mysterie zond mij een grote lichtkracht toe, uit de hoogte, zodat ik de Sophia kon helpen en haar uit de chaos omhoog zou voeren. Ik keek dus naar de eonen van de hoogte en zag de lichtkracht, die het eerste mysterie mij gezonden had opdat ik de Pistisovia uit de chaos zou redden. Het geschiedde nu, toen ik haar uit de eonen zag komen en haar op mij had zien neerdalen, zelf was ik boven de chaos, dat er uit mijzelf een andere lichtkracht kwam, opdat die ook de Pistisovia zou helpen. En de lichtkracht, die door het eerste mysterie uit de hoogte gekomen was, daalde neer op de lichtkracht welke van mij was uitgegaan. En zij ontmoetten elkaar en werden een grote lichtstroom. Toen Jezus nu dit tot zijn discipelen gezegd had, sprak hij, Verstaat u op welke wijze ik met u spreek? Wederom kwam Maria haastig naar voren en zei, mijn Heer, ik versta hetgeen u zegt. Met betrekking tot de verklaring van deze woorden heeft uw lichtkracht door David geprofiteerd in de 84ste psalm, zeggend Genade en de waarheid ontmoeten elkaar. De gerechtigheid en de vrede kusten elkaar. De waarheid sproot voort uit de aarde en de gerechtigheid zag neer uit de hemel genade is dus de lichtkracht die door het eerste mysterie is neergedaald want het eerste mysterie heeft de pistis sofia verhoord en zich over haar ontfermt in al haar kwellingen waarheid echter is de kracht die uit u voortgekomen is want u hebt de waarheid vervuld, opdat u haar zou verlossen uit de chaos. En voorts is gerechtigheid de kracht, die door het eerste mysterie voortgekomen is, en die de pistisovia zal leiden.